blijft heftig, hè? Zo ging het in de oorlog ook. Ja? Maar er stond er geen kraan bij. En dan ging het via de bommen. O, oh, ja. ja. Jongen, jongen, jongen. Ja. Lang staan die huizen hier al van voor de oorlog. Zijn deze van voor de oorlog? Ja, denk ik ja. Wel, ja. Ja. Maar je kan het aan de bouw zien, dat, dat, dat, dat wordt niet meer gebouwd, die, uh, die, uh, die dakkapelletjes zo maar. Ja, ja, inderdaad, ja. Maar... ja. Ja. Ja. Ja, en die, die andere mensen die staan de pal op, hè? die ja. nieuwe bouw, dat is nieuwe die bouw. hebben het in hun achtertuin. Uh... Ja. ja lelijke nieuwbouw. Oeh. Ja. Ja. niet mooi. Ja, goed. Ja.